En misschien had hij, of beter, misschien heeft hij Bezuur ook wel een oogje op Esther. Ben ja, klaar is Kees? Ja, is Daar hebben een Bezuur. Klaas Bezuur. Vroeger compagnon van Robben. Ook Bezuur is een verdachte. jij even? Heren. Toch Komt u binnen. Dank u. Maar kijkt u niet naar de rotzooi? Nee. Dank u wel. Nou, zo goed hoeft u niet te vegen meneer. Dat is hier toch eens bijna stal. Wat u zegt. Komt, komt u verder. Een, een pilsje hier? Nou, nee, een, een glasje fris graag. Iets fris, ja. Geen pils. Nee? Geen pils. Geen pils. Nou goed, pakt u maar. U, u kwam voor Agen, hè? Nou, die zak is dood. Hij praatte veel over de dood. De, de dood was voor hem een reis. Hij was gek op reizen. Reisverhalen, die verslond. hij. En weten jullie dat die soap echt soap als een ketter, toen hij net 17 was, was hij al alcoholist. Zo. So. Ja. ja, op de universiteit begon het al. Liet het meneer. Ja. Ik ken de agen. Altijd met hem op school gezeten. We waren echt gisse jongetjes. En het leuke was, we voerden geen moer uit. Hij was goed in talen en ik heel aardig in wiskunde. Ja. En dat was het een kwestie van even ruilen. Hè? Altijd cijfers boven de acht. Zelfs voor sport. Dat is niks voor mij. hoor. Ik haat sport. Sport, hoor. Oh, alleen vissen, v vissen. V vissen vind ik een aardige sport. Dat is een aardige sport. Vist u veel? Als ik maar even de kans krijg, dan zit ik op het water. Mo mo moet u nog wat fris, eh, meneer? Nee, nee, nee, dank u. No no nog u nog wat praatwater? Op het niet, dank u. Nou, ik wil. Ik wil. Proost. Op agen, die gek. Hm. O, op, een, op een dag had hij een delirium. Alles stilde. Ik met hem naar de dokter. Niet meer drinken, zei de arts. En? Hij is er meteen mee opgehouden. Werkelijk? Maar dat valt er niet mee, heb ik wel eens gehoord? Nee, zo. Op, op een avond... Op, op de avond van de dag dat, dat we naar die pil waren geweest... was hij verdwenen, helemaal weg. Niemand wist waar hij was. Drie maanden duurde dat. Weg, onvindbaar. Ik dacht dat hij zelfmoord gepleegd had, maar... opeens was hij er weer, hè? Vrolijk als altijd en bruin gebrand. En waar was meneer Gogge geweest die drie maanden? Uh, aardappelen rooien. een boer, ergens in de achterhoek. En geen druppel alcohol, hè? Niks. Hij dronk alleen maar fris. Ook geen bier? Van bier krijg je ook een delirium. Je moet er alleen wat meer bier voor drinken. Mo moet u nog wat? Mm? Nou, nee zeker, hè? Uh, uh, inderdaad. Uh, ik wel. Eh, pas op die flessen stuk. Oh, verdomme, een verdomme stuk. Het lijkt wel alsof u een beetje in de war bent. Ja, ben ik ook in de kop Vindt u het gek? Die zak is dood. Zilver bel me erover op. Ten slotte zit ook mijn cent in de zaak. Die moeten er weer uitkomen, hè? Zilver zei iets over een stalen bal en dat niemand die bal kon vinden, is dat zo? Ja, dat kunt u wel zeggen. Een heel andere vraag. Bent u getrouwd? Ja. Ik, eh, ik was getrouwd. Ik ben al nou gescheiden. De hemel zet dank. Ik was getrouwd met haar. Kijk, dat, dat, daar hangt ze. Oh. Mooi schilder, hè? Ach, weet u. Ze zijn allemaal mooi op een plaatje. Allemaal. O, op een schilderstuk zou ik maar zeggen, kunnen ze niet praten. Heeft u kinderen? Of uh, woont u alleen? Ja. Nou, wat, wat, wat is alleen? Ja. Alleen is maar alleen, hè? Vrouwen misschien. Ja, meneer is een kenner, hè? Meneer zit in de opleiding al jaren. Leuke politieman, moet ik zeggen. Maar om op de vraag terug te komen, ik heb een zoon. Of beter, zij die er hangt, heeft een zoon. Nou, dat, dat kind, dat mis ik geen moment. Dat, dat kind was bij zijn geboorte al rijp voor de psychiater. Dus u woont alleen? Ah, kom luisteren, dat heet alleen. Ik ben ook een man, weet je wel. Ik, ik ben ook een man. Oh, dus uh, zo alleen met u ook weer niet? Ik wil zeggen... Kugels, zeg ik kun dus, zeggen. Zal ik de heren nog even wat inschenken, ja? Uh, nou, nou nee, nee, nee, dank u. Het is nog wat vroeg op de dag. Oh, uh. frisje, frisje. Ja, frisje, frisje, frisje. Zeker. Ik ken de heren. De heren stellen zich verdekt op. N noteer maar dat bezuur overmatig drinkt. Zeer overmatig drinkt. Ja, wat, wat moet bezuur anders, hè? Ik, ik zeg, wat moet bezuur anders, hè? Dat, dat moet u mij nou eens vertellen. Nee, dat, dat moet uw bezuur nou eens precies vertellen. Ik zou het niet weten, meneer Bezuur. Nou, dan, dat is uw probleem. U zegt, of, of beter, u denkt dat ik te veel drink. En daarbij ziet u het ook nog. Maar wat, wat Bezuur anders moet, dat, dat kunnen de heren niet vertellen. Luister eens, meneer Bezuur. Wij zijn niet van de AA. En hoeveel u drinkt op een dag, dat kan ons eigenlijk weinig schelen. Ik bedoel, als u hier gewoon thuis zit en tegen uw schilderijen aan zit te kijken, zal ik wel zeggen. Dan heeft de politie daar niks mee te maken. Juist, yes, commissaris, dan heeft de politie daar niets mee te maken. Maar ik. Uh... U was bevriend met Ager. Nee. Goed bevriend bedoel ik. Was, ja. Nou, nou is die zak dood. Maar u was goed bevriend met hem. Ik bedoel bij wijze van spreken gisteren nog. Nee. Nee, we, we raakten uit elkaar. Ieder zijn eigen weg. Ik kreeg een grote zaak toegeschoven met mijn vader. Die, die markt. Daar heb ik nou mooi geen tijd meer voor. Wanneer bent u van de markt weggegaan? Weggaan? We Wat we we we we we kan u dat nou schelen? <middelt> Sorry, uh, meneer Bezuur. Sorry, uh, we begrijpen hoe u zich voelt. U studeerde, samen met meneer Rogge. Ja. Welke richting? Frans. Frans? Ja, is Frans ook overgedacht. Wel, nee. Frans is een mooie taal. Ja, een mooie taal, ja. Maar ik... Ik moest niks van talen hebben. Ik, ik, ik was niet goed in talen. En toch Frans? Ja, ja, en toch Frans. Frans, omdat het zo'n logische taal is, hè. Als je de werkwoord vervoeg ik eenmaal onder de knie hebt... dan is het een fluitje van een cent. Een B-vak had me meer gelegen, maar... Ik, ik wilde niet met A gebreken. En u studeerde ook echt? Ja. Net als op de middelbare school. Ik tenminste... A was veel enthousiast. Die las alles wat hij kon vinden. Wat deden u en Agen nog meer samen? Wat nog meer? Ik had een zeilboot. Groter dan het bootje van Agen. Nou, dat, dat, dat geeft dan een soort verwantschap, zal ik maar zeggen. Ja. De, de meren waren voor ons veel te klein. Dus, dus op naar Noord-Afrika, of noem maar op. Overal zijn we in onze studietijd geweest. Haiti hoeft hier maar te roepen. We zaten er ja. al. Wie betaalde dat? Uw vader? En betaalde die ook voor Agen? Uh, wat, wat, wat, wat ben u nou eigenlijk? inspecteur, commissaris. Ik ben adjudant. Wanneer u dat niet erg vindt. Ik vind niks erg. Maar, adjudant, u moet wel begrijpen dat Ager een vrije jongen was. Niemand roept er voor hem te zorgen. Poen, poen bracht hij zelf mee. Ach, u kent Aage niet. Nee, ik heb hem alleen dood meegemaakt. Ah, ja, flauwekul, v voor jullie is Ager een map, een dossier, een zaak. Maar, maar laat ik u één ding zeggen. Die Ager, om er iets te noemen, die had geld zat. Geld zat, adjudant. Hij, hij, hij kreeg een zak vol duiten, rechtstreeks uit West-Duitsland. Wie de koep mag doen, weet u wel? Z zijn ouders waren vergast. Ja, het geld maakt niks goed. Nee. nee, geld maakt niks goed. Esther, zijn zuster, heeft het ook gekregen. Dus geld genoeg. Geld genoeg, is toch fijn? He? Eindelijk iets behoorlijks van die moffen. Wat deed Hagen met dat geld? Wat deed haar met het geld? Dat is een moeilijke vraag. Alles kopen bijvoorbeeld wat hij leuk vond. Wapens bijvoorbeeld. Ja. ja hij, hij, hij, hij was verzot op wapens. Wapens? Wapens, ja. Zo. En wat waren dat dan voor wapens? Alles. Sabels, degels, musketten, donderbussen. Kortom, de hele tachtigjarige oorlog. Wat zegt u? Nee, ik dacht even hard op. Was daar misschien een uh, goedendag bij? Ik bedoel bij die verzameling van Agen. Een goedendag. Zo'n bal met spijkers. Nee, die heb ik nooit gezien. Die heeft u nooit gezien? Nee. Nou, dat is duidelijk. Zeg, waarom bent u nooit afgestudeerd? Mm. Ja. Ja. Net voor het einde was dat. Met, met een half jaar waren we dokter Landersje geweest. Hij gaat altijd rare ideeën, weet u. We, we hebben er al avondenlang over gepraat. Ik, ik meer dan hij, want ik wou die titel eigenlijk wel. Al die moeite voor niks is zo. Age heeft me omgeluld. Hij geloofde niet in dat gedoe. Met een titel konden we schoolmeester worden. En dat wilden we niet. Of iets wetenschappelijks doen. En dat wilden we ook niet. Dus waarom zouden we hem halen? Volgens Age was een titel net zoiets doms als de medaille op de borst van een snormans die in Korea is geweest. B betekent allemaal niks. Het was natuurlijk ook zo. Hè? Toen zijn we, zijn we in zaken gegaan... Op de markt? Ja. ja, op de markt. Eerst zijn we uit Roemenië gaan importeren. Dan waren we eens gaan kijken, omdat ze daar ook veel Frans spreken. En we liepen tegen een enorme berg kralen op. Er was een fabriek mee blijven zitten. Een geannuleerde exportorder. Het duurde even voor ik wist hoe dat moest, maar ik kreeg die formuliertjes van de Oostbloklanden door. En, en toen was de weer aan. We bleven zoveel mogelijk in dezelfde handel. Kropen, kralen, ritsluitingen en banden. En later wol. Ja, leuke handel. Maar u doet nou toch heel wat anders? Ja, ja, ik doe heel iets anders. Maar handel is handel. Hm. Misschien was dat met die kralen wel leuk. Ja. I I eigenlijk weet, weet ik niet meer. Ik, ik zit alweer te lang in de, in de zware machines. Maar ja, wat, wat is leuk, hè? Als je maar gelukkig bent, zeg ik altijd maar. Ik heb anders niet het gevoel dat u nou zo gelukkig bent. Oké. Okay. Het is allemaal een beetje verkeerd gegaan. Het was een verkeerde beslissing. Maar, maar verkeerde beslissing, of niet? Maar je verdient meer met de verhuur van machines, nee, ja. Ja, ja daar, daar verdien je inderdaad meer mee. Nog één vraagje, meneer Bezuur. Nu vraag me aan, hoor, Ik zit er toch voor. U had een feestje gisteravond. Ja, Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Hoe laat is dat begonnen? En hoe laat is dat ongeveer geëindigd? De, de tijd. De tijd, hè? Of, of beter, u wilt een alibi. Onzin.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 Ja, minette en Alies, Ze zullen wel anders heten. Mientje en Alijt, maar wat donder dat? Hier, hier heb u de nummers. Dank u wel. Maar je, je kan ze beter later bellen, want ze liggen nog te dronken. Om vijf uur heb ik ze pas in de taxi gegooid. Wat, wat is dat? De techniek, meneer Bezuur. De moderne techniek. Mag ik even van uw telefoon gebruik maken? Ja, u doet maar. Ja, hè? Vertel het maar, Carloso. Richtbomsloot? Ja, die woonbord ken ik. Wat? Mes in de rug. We komen eraan. Onmiddellijk. Elisabeth, meneer? Elisabeth, Grijpstra. Dood, meneer? Zeer dood, Grijpstra.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 Robert Sobels en Ger Smit. Techniek André Jansen en Leon Dubois. Regie Meijner de Goede.